Het Afghaanse gezin Kadiri uit Aalde, gemeente Koevoorde, mag in Nederland blijven. Minister Leers heeft de familie een verblijfsvergunning gegeven. De ouders en hun twee kinderen wonen al tien jaar in Nederland. Eerder had de minister besloten dat het gezin moest worden uitgezet omdat het niet genoeg meewerkte. Maar de gemeente Koevoorde weigerde afgelopen zomer mee te werken aan de uitzetting. Nu vindt Leers dat het gezin wel aan de voorwaarden voldoet en mag de familie Kadiri definitief in Nederland blijven.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 Uh, maar geen kerstmuziek in ieder geval. Dat is niet de bedoeling. Wat ik van de week heb gehoord Ik krijg zomaar op het prikbordbericht te, te horen En... Dit is dan het einde. De Final Curtain has drawn voor deze band Ravolva. Ja, ja, het is niet anders. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Alternative FM. We gaan zo even kijken of we een van die vrienden in de uitzendingen kunnen halen. Want dit is natuurlijk wel het meest zwarte nieuws wat ik deze week tot mij heb genomen. Maar goed, dit omdat we dan nog eventjes terug kunnen gaan in de tijd. Over, ja, over het hoe en waarom. De dat, dat, dat zullen we straks wel horen. Uh, revolver dus met Dark Heart of Love. Dat heb je dus al kunnen horen. Morgen is het uh, voor uh, Wave Zero een aardig uh, gebeuren. Want dan mogen ze hun videoclip gaan showen in de Ice Guard in Beverwijk. En om even een indruk te geven hoe het uh, ja, min of meer klonk uh, akoestisch... gaan we nog eventjes uh, terug in de tijd hier in de studio van CFM. Hier is Wave Zero met Secure the Shadow. Thank you. Zo, ja, dat, dat, dat krijg je dan als je een telefoonnummer moet hebben. Uh. Uh, dankjewel Bart, uh, dat gaat uh, later even lukken. Dankjewel, doei. Dat was uh, Bart van Zanten. Ja, ja, ja, zo krijg je dat. Uh, <laughs> zit ik nog even goed uh, live in de uitzending. Uh, het is uh, een beetje houtje touwtje werk uh, geweest Maar goed, uh, ik ga het gewoon nog een keer proberen ah, Ik ben wel blij dat uh, vriend Marcus van Dam inmiddels uh, in de studio is Gaan we eens even kijken of we de laatste uh, Reuzer te pakken kunnen krijgen Want ik had uh, de manager van uh, de band uh, in ieder geval aan de telefoon Maar nou is het de vraag of wij in ieder geval ook nog uh, eens even kijken Of wij Jozef Reuzer in de uitzending kunnen halen want we willen natuurlijk van alles en nog wat weten over het uh, teleurgang van Volvo. Kan zo zijn dat ik uh, een voicemail van hem ga krijgen hoor? Dat was hem dus. Nou, <laughs> het haalt dus op. Geen uh, revolver in de uitzending. Wat we wel uh, proberen straks uh, voor elkaar te krijgen. Is dat we uh, Jordi Zwart in de uitzending proberen te krijgen. Maar of dat ook gaat lukken. Dat is uh, vers 2. Want uh, ja, ik heb het geprobeerd op telefoon. Maar ook daar heb ik een voicemail uh, gehoord. Inmiddels van ja, ik luister geen voicemail's af. Hé hey Marcus, hallo. Dag. Uh, ik, uh, ik heb nog iets leuks voor je. Was het nog uh, gisteren? Ja, gisteren heb ik... Uh, geweldig. We de gobs zitten winnen over een uh, voetbalwedstrijd. Oh ja, jij kijkt voetbal, hè? Ja. Dat niet, is twee. Uh, uh, ja, niet meegekregen over wat er is gebeurd in hey, de Amsterdam Arena. Hoor je hoort uh, schoppende mensen, ja. Nou, uh, het volgende is het geval. Daar komt een uh, supporter. Wat wij nou gewoon helemaal geen supporter is. Die komt het veld op. Die heeft een paar bakjes uh, te veel op. En die wil uh, gewoon even de keeper van AZ een beetje in elkaar schoppen. Dus die man, die keeper, die heeft het dus helemaal niet in de gaten. Die eerste man. En uh, hij wordt in de rug aangevallen. Ja. Dus die gaat uh, gelijk een beetje uh, meteen uh, trappen. Wat gebeurt er? De scheidsrichter Bas Nijhuis trekt rood. U kunt vertrekken. Nou, dat hey, gaat er bij mij dus, dus niet in. Wat zeg je? Je loopt de knok op het veld. Ja, maar het is een toeschouwer. En uh, ik vind, uh, Kijk, als je een ja, speler okay, pakt. Hij, okay. schopte, hij schopte erna. Ja, wat, uh, ik vind het een beetje flauwekul. Kijk, het is hey, zoiets als... Hey, ja, als als er een... iemand op de grond ligt, moet je niet meer schoppen. Nee, maar de man heeft hem ook niet aanzien komen. Hij werd gewoon in de rug aangevallen. Wat zou jij doen? Uh, nou, wel hem afweren. Ja. En uh, hem en dat En uh, dan je zo'n zo piepje. Maar je moet niet naschoppen. Uh, nee, dat is, dat is een beetje bullshit-achtig. Uh, ik heb uh, de reactie van Spong... heb ik, uh, heb ik eventjes uh, beluisterd vanmiddag... in het uh, programma uh, Eén Vandaag. En die zegt... ja. Jongens, dit is gewoon toch een schoolvoorbeeld van uh, iemand die zichzelf verdedigt. We zijn allemaal mensen. Dus Spong, uh, ik deel de mening van Spong. Dus ik, uh, ik kan niet anders zeggen. Ik uh, vind het een beetje ik gewoon vind, overtrokken. Ja, okay. Ik vind niet dat de scheidsrechter zich er überhaupt mee moet bemoeien als er een... Uh... Al, al, als je aangevallen wordt op het veld Ik vind dat ja. een beveiligingskwestie Niet dat de scheidsrechter daarop ja. een oordeel veld Over hoe diegene zich verdedigt Want het heeft niks met voetbalwedstrijd te maken Nee, nou ja goed, het maakt niet uit Maar wat er, uh, wat er gebeurt is uh, dat uh, de, Deze Bas Nijhuis Die trekt dus een rode kaart en die, uh, die, ja, Dus die keeper moet er af. Nou, Dat uh, brengt weer een hele hoop uh, nadigheid uh, met zich mee ...al die spelers van NZ zeiden... ...Ajupo de pluie, we doen hier niet meer mee. Maar ik vind, als je het, als je het zo bekijkt... Als, hè, ...als een inbreker... ...jouw huis binnenkomt... ...hij pikt... ...hij maakt aanstalten om al je spullen te pikken... ...dan zou jij dat niet leuk vinden. En dus zou jij misschien zo kwaad kunnen worden... ...dat jij die inbreker gewoon een geweldig pak slaag heeft en is nauw opzodemieter. Ja. Maar dat heb ik al zo vaak in dit land meegemaakt, dat dan degene die uh, de pak slaag uitdeelt, dan ook nog eens een keer op de bol wordt geslingerd en uh, nog een paar uh, dagen zelfstraf krijgt. Dat vind ik nou het meest kromme. En dit was nou een schoolvoorbeeld hoe Nederland dus zo in elkaar steekt. En dat ja, ik, ik kan er nog steeds niet over uit. Die naaihuis, die zit daar als een ge soort gedouchte fatsoensrakker. Ja, yeah, ik heb alleen maar de spelregels lopen toe te passen. Flikker op man. Het is uh, gewoon, uh, ik, kan er nog, ik kan er nog kwaad over worden. Ja, nou, jij niet dus. Nee. <laughs> nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik, maar ik, het dat het omdat voetbal maar ook heel weinig in ja, Ja, ja, ja, ja. Nou goed, uh, maakt niet uit. Ik, uh, ik, uh, ik, ik ben nog wel even iets anders uh, op het spoor gekomen. Een tijdje terug. Nou is het een hele lange tijd terug. Uh, ik denk ergens in mei van 2010, toen stond ik, uh, op een gegeven moment werd ik gevraagd uh, om iemand te beoordelen bij het eindexamen van zijn uh, muziekschool. En uh, dat was uh, uh, ja, een naamuidese jongen, Roel Kemp genaamd. En uh, ik uh, weet dat hij in de, de band Idol heeft gezeten, maar ik was op een gegeven moment toch heel nieuwsgierig wat hij nu doet. En toen kwam ik uit bij een band die uh, Siggy and the Smokers heet. Uh, dat is uh, een, een, een, ja, ik, ik heb het idee dat het een, een, een, een coverband is. En daarin speelt deze rulecamp. Nou, ik heb iets uh, gevonden daarover. Moet je maar even, uh, moet je maar even luisteren. City en de Smokers. En uh, Roel Kemp. Die daar dus deel uit van maakt. Maar nou ga ik uh, verder terug in de tijd. Uh, uh, dit is... Dit is ik, wat vond je ervan eigenlijk? Want ik, uh, dit heeft, dit het, heeft het wel... Het kookt terug in de tijd ja. Ja. Maar goed. Uh, ja nee. Uh, die jongens die spelen retro. Uh, en ik bedoel. Uh, ze spelen misschien geloof ik uh, dingen na. Maar goed. Uh, ja, daar ga gaat het even vinden jongen. Maar ik vind het wel leuk. Als je op een gegeven moment de, de wandel van uh, Roel Kemp een beetje uh, gaat volgen. Want wat deed Roel Kemp dan nog meer? Namelijk... Uh, moet ik eerst eventjes uh, dit stoppen, want dan, is dan uh, gaat het niet werken. Kijk, huppetij, dat is, uh, dat is uh, de gegeven. Maar hij zat ook in deze band. Die band, die heette Silent Storm. De goede opletters die hebben dit al uh, gehoord natuurlijk. Ja, ik vraag uh, me toch echt af of je dit van de mag draaien? Nou, ook, uh, ik, ik denk het niet, maar daarom stop ik er nu ook mee. Uh, want anders dan krijg ik daar weer uh, gezeur over. Uh, wat ik wel weet is dat dit uh, uh, het, stem, het stemgeluid is van iemand die wij hier weer spoedig op bezoek gaan krijgen. Namelijk op 5 januari, want uh, dan hebben we een gedichten- en poëzieavond met drie... Uh, nummers van Fabiana Dammers Want ah. dit was heel duidelijk Fabiana Dammers Samen met Roel Kemp In de band Silent Storm Dat uh, uh, Ik weet dat uh, Fabiana dus deel uitmaakte Van deze band En uh, waar waarschijnlijk ook uh, was zij de bassist En ze had dus ook deze lead voor de rekening Nou, Om het hele verhaal dan nu echt helemaal Eventjes uh, gewoon verder uh, rond te breien Hebben we dan hier toch echt het, uh, de, het Nummer van Fabiana Dammers The Girl You Love to have the money to be the girl you love Do I really need to buy your But you don't see it. You don't. You do, you wouldn't let me wait all the way through. And if you say you do. Mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you. I'm feeling. Really was er weer het uh, nachtegaaltje hier uh, bij uh, Alternatieven van Fabiana Dammers met uh, The Girl You Love. Met uh, daarvoor een uh, wel heel spectaculair iets uit het verleden. Maar dat had uh, te maken met uh, iemand die in mijn gedachten ineens uh, opkwam. Uh, namelijk een schoolvriend eigenlijk, of een vriend uit de buurt, uh, Roel Kemp, waarmee Fabiana Dammers dus het, uh, de band deelde, uh, The Silent Storm. Nou, we weten allemaal dat uh, Fabiana Dammers bezig is uh, met een uh, nieuw album. En uh, we wilden natuurlijk, of tenminste ik wilde gewoon weten hoe het nou met die Roel Kemp was uh, verlopen. Want uh, uiteindelijk heb ik hem uh, vorig jaar uh, bij een, uh, ja min of meer, bij het eindexamen van zijn... Herman Brood College heb ik hem toen beoordeeld. Uh, dat vond ik leuk om te doen. En hij was er ook erg blij mee dat ik het uh, mocht doen. En zo uh, is uh, op een gegeven moment uh, een beetje het uh, muzikale pad van uh, Roel Kempen een beetje begonnen. Aardel, daar zat hij in. Uh, daar heb ik helaas even geen materiaal van. Maar waar hij dus nu opgedoken is, is dus de band uh, Siggy en de Smokers. Die houden zich dus voornamelijk op in Utrecht. En uh, ja, het, ik, ik heb het idee dat het een, uh, een beetje een coverband is, wat, uh, wat gespeeld wordt. Maar hou me te goede. Misschien is het zelfs uh, helemaal niet zo. En zou het uh, zelfs ook eigen materiaal kunnen zijn. Ik heb het niet helemaal kunnen verifiëren wat, uh, wat dat er gaat. Dus dat is het uh, verhaal. Uh, straks in de tweede uur ga ik ook nog even, even wat uh, dens draai. Ja, mm -hmm. Dens. Inderdaad, het is Misschien een vies, vies woord, maar ik uh, ga het toch echt uh, doen? Wil je uh, dance gaan draaien? Ja, En waar, waar, waarom kom ik daarop? Dat uh, ga ik je ook even uitleggen. Uh, afgelopen maandag zat hier Mick Boskamp samen met Joop Verdes het uh, programma... Uh, de Golden CFM te doen. Ming Boskamp is muziekjournalist. Heeft het een en ander uh, meegemaakt. Heeft ook uh, een en ander dingen gedaan. Bij ID&T heb ik uh, gezien. En ook uh, was hij als journalist. Waar hij begonnen is bij Playboy actief. Maar daar heeft hij in 2004 uh, de pen uh, teruggegeven. En is toen uh, op een gegeven moment het uh, muzikale pad opgegaan. Dat, volgens mij heeft hij dat ff, misschien ook veel eerder. Ik heb het niet helemaal uh, de bio in mijn hoofd zitten. Maar wat, uh, wat ook uh, is, is dat hij uh, op een gegeven moment bij ID&T terecht uh, is gekomen, de voorloper van Slam FM. En ik heb even op zijn uh, profiel zitten kijken, maar daar staan een aantal gruwelijk leuke dansnummers op. Dus ik ga een paar dingen van hem uh, er even afpikken, uh, tenminste van zijn dance. Nou, het is leuke dans. In ieder geval, uh, hij heeft een uh, hele verfrissende smaak en een verfrissende kijk op uh, bepaalde zaken. Dus ik wil er toch eventjes wat, uh, wat mee gaan doen in uh, deze uitzending. Dus dat, dat sowieso. Uh, nou ja, we, we proberen zo dadelijk even Jori Zwart uh, in de uitzending te krijgen. Ik had het wel afgesproken met het management... ...maar ik, uh, ik heb het idee dat... Uh, Jori uh, een beetje in de wolk is... ...met uh, het, uh, geen wat ze dus nu aan het doen is. Ik geloof voor Serious Request is ze... Uh, ...geloof ik nu aan de gang. En dat doet ze allemaal in Leiden. Maar dat uh, wil ik even vanaf zijn. Tot die tijd gaan we toch eerst nog even... ...naar dat mooie nummer wat zij... Uh, ...twee weken terug ook al speelde... ...in Paradiso Hier is Secretly Sleeping. Deze nog, Marcus. Ja. Palalalalaka was dat. Met uh, het nummer, uh, The execution. Oeh. Zit ja, ik sloop, ik, ik, ik sloop het weer even Ja, maakt niet oh. uit Ja, want inmiddels ben ik even zo. verhuisd Ik zat er net even achter de knoppen En uh, ja, uh, Marcus, die neemt het over even Maar goed, ja. uh, hebben we nog een leuk achtergrondmuziekje? Uh, want volgens mij ja. heb ik hem Ik gok, een, gok dat deze nu werkt uh, Hij werkt nog steeds ben we hebben weer eerst een keer uh, twee oortjes vergeten, zeg maar Oh, is dat zo? Ja, ik dacht er nog aan dat ik op de scooter zat. en dacht uh, Oei, dom. Dat is niet zo slim, in ieder geval. Maar uh, overigens, uh, nog even over de agenda gesproken. We hebben nog. Ah, uh, agenda? Ja, we hebben nog uh, heel wat uh, in uh, de, de pijplijn zitten. Want uh, wat heb ik nou nog meer? Ik, uh, ik heb hier nog uh, een verhaal van Nina Vine. Die komt donderdag 23 februari. Dus dat mag je dan ook gelijk even fijn. In de, agenda in de agenda zetten. En dan hebben we in januari. Hebben we er ook nog een, een bezoek van een band. Die dan nog hopelijk ook met materiaal gaat komen. Niet dat ze zelf gaan spelen. Maar wel dat ze in ieder geval het een en ander gaan vertellen over hun materiaal. En dat is Rind as Rain. Dat is de band van Vincent Hartog en uh, Ariane Alberstee. Die, uh, die we hier ooit in de studio hadden toen uh, jij nog de pet hanteerde van de Nightwalk ik kan ja. me nog herinneren maar toen heette de band ook nog anders heette de band One More Band No More Band Ja, No More Band is het tegenwoordig maar goed, uh, dat, uh, dat was toen uh, overigens uh, zijn er ook muzikale, uh, heeft zij ook een muzikale vriendin moet ik erbij zeggen deze Ariane Abbestee en dat is uh, deze mevrouw <coughs> ze hebben met de band uh, op 5 mei op uh, bevrijdingspop uh, gestaan en dat is deze ben, beest noir. Hier is Innocent. A chance then watched it fall Grabbed too much and lost it all Need to come up with some new lies Now that I've lost my disguise Nou, dat waren ze dus. Uh, Beest maar. Uh, jij hebt ze nog gezien, Marcus. Uh, ja. ja! Foto's ook toevallig voor gemaakt, of niet? Eh... Uh... Zou ik je zo uit geheugen niet durven te vertellen? Was het geheugenkaartje vol? Van, de, van jouw harde stem? Ja. Nee, van mijn hersenen. Nee. Was... Ja, dat was het, dat Die was wordt dus gewoon het... elke dag weer opnieuw gewist. Ah, dat was het dus net niet. Ik, ik, ik zoek iets. Uh, maar je ik, kan het niet uh, vinden. vinden. Ja, maar ik heb, ik heb het wel ergens staan. Ja, jammer dan. Ah, nee, nee, nee. Dan gaan we dat ook, uh, gaan het ook even uitproberen. Uh, Kijk, hier uh, heb ik wat. Maar dat is, dat is het niet wat ik zoek. Uh, ik zoek iets. Wat? Iets. Daar hebben ze tegenwoordig ja. ctrl-f voor uitgevonden. Ja, maar dat is niet hier. Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Hier, hier begint het er wat op te lijken. Uh, mm. Ik zie een roze jachtgeweer. Ja, dat is het niet. Dat is het niet. Dat is het niet. Dat is het niet. Dat zie je zeker niet. Um, um, um. Kijk, dit, dit, dit, dit was het. Uh, de, deze deze, deze die, die, die kwam ik uh, gisteren dus tegen op het... Uh, op het profiel van, van Mick Boskamp. Die hier dus afgelopen maandag heeft uh, gedraaid samen met Joop van Nes In het uh, programma Golden CFM. Dat moet ik er dan even bij zeggen. Uh, maar goed, uh, ik zit er even op zijn profiel te kijken. Want uh, ja, ik ben dan gelukkig uh, in de omstandigheid dat ik vriendjes uh, met hem ben. Maar er staan uh, hele aardige dance dingen op. Dit was er één van. Uh, wat, ik, uh, wat ik vond. En dat is... Piston, de Piston Larry Mix uh, van. En dan moet ik even heel goed kijken. Van Rob Sound Green. Zeg het goed. En daarachter schuilt Rob Schengo Green. Dat is uh, de man die het, uh, het min of meer doet. En dit, dit nummer dat is uh, dus. Uh, ja, een. Uh, give, it to, give it to him. Dat is uh, de titel. En het, het is dus een, een mix, een piston Larry Mix. Nou, ga, gaan we dan maar eens even luisteren van hoe het, uh, hoe het klinkt. Hier komt ie. was hem dus uh, helemaal. Uh, dit, dit verhaal uh, wat ik uh, tegen ben uh, gekomen. Het, uh, dat is... Moet ik weer helemaal even terug scrollen op mijn, uh, op mijn lijstje. Het, uh, het is uh, van uh, Rob tegen Shango Green uh, die dit heeft uh, gemaakt. En het uh, betrof een, uh, ja, een, een verhaal van de Piston Larry mix. En het, het nummer dat heet Give It To Him. Heet dat, dat nummer voluit. Dus dat ja, je moet mij niet uh, hartstikke veel vragen. Ik heb dit even peden, Moet ik dit even gauw uh, bij elkaar uh, graaien. Maar uh, uh, er is nog iets uh, wat mij opviel uh, op uh, het uh, profiel. Want uh, ik bedoel, dan, dan, dan, dan, dan zie ik dus bijvoorbeeld ook uh, dit. Dit vind ik ook wel heel erg grappig. Sterker nog, ik vind hem zelfs uh, vr vreselijk goed. Dus uh, dit is uh, de volgende die we nog even kunnen gaan draaien. Tot ah, het nieuws van 9 uur. Ik ga er gewoon vanuit dat dat uh, tot 9 uur uh, gaat duren. Uh, gaan we dat redden? Ja, dat uh, gaan we zeker doen. Hier is uh, het andere verhaal wat ik heb. Hier is Revolt en de Moonlight Room drumland Mix. I know, I know. Bijna 9 uur in ieder geval uh, Dit uh, is Revolt Dat heet uh, Moonlit Room Heet het uh, nummer oorspronkelijk En uh, dit uh, Dan achter uh, Revolt Dat is Arno Asmus Die heeft op een gegeven moment bedacht om hier een mix van te maken En heeft het Zogenaamd, nou hoe genaamd, een opgedragen aan uh, Mick Boskamp. Daar heb ik het dus uh, vanaf. Uh, de Mink Beast Victory Mix. Dat is het uh, verhaal wat erachter uh, zit. Uh, de muziek laat zich beschrijven volgens Mick dan uh, als een. Uh, ja, je moet je voorstellen, je hebt een hele uh, grote hand waarbij je dus als het ware dit doet, hè, twee handen. Met een Juist, eh, dat je dus uh, heel luid uh, laat, laat roepen naar iemand uh, die je op straat kent. En dan uh, met, uh, met, met, met, met, een, met vingers, dus een, een V-teken met, met vingers maken. En dan mag je de microfoon... Uh, maar meer of meer op een uh, bepaalde manier gaan gebruiken. En dan krijg je dus het volledige plaatje. Zo uh, wordt het omschreven. Uh, het heeft uh, zoals het hier in het Engels staat. Uh, with a zeppelin spliff and some good pills good falling out of the hand. Dat was hem. Tot straks.